Met het Hamas heeft ongeveer 7000 militanten opgeroepen om de controle over te nemen in de gebieden in de Gazastrook die door Israëlische militairen zijn verlaten. Dat meldt de BBC op basis van lokale bronnen. De Britse omroep schrijft dat de Hamas-leden de opdracht hebben gekregen om Gaza te zuiveren van criminelen en verraders. Tegen militanten is gezegd dat ze zich binnen 24 uur moeten melden. Hamas zegt dat het vrijlaten van de Israëlische gijzelaars morgenochtend begint. In de Gazastrook zijn nog 48 gijzelaars, van wie er vermoedelijk nog 20 in leven zijn. Bij een brand in het dorp Zevenhoven in Zuid-Holland is iemand om het leven gekomen. De brand woedde in de keuken op de eerste etage van een woning. Brandweermensen konden het slachtoffer uit het huis halen en hulpdiensten hebben de persoon nog gereanimeerd, maar dat was te vergeefs. De politie doet onderzoek naar de brand. Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is opgelopen tot 41. Zeker 27 personen worden vermist. Door aanhoudende regen waren op verschillende plekken aardverschuivingen en overstromingen ontstaan. Meer dan 16.000 huizen zijn beschadigd geraakt of verwoest. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. Mexico heeft duizenden militairen ingezet om naar vermisten te zoeken en wegen vrij te maken. Hollywoodsterren hebben bedroefd gereageerd op het nieuws dat Diane Keaton is overleden. De dood van de 79-jarige actrice werd gisteravond bekendgemaakt. Beth Midler, die met haar speelde in The First Wives Club, zegt dat Keaton hilarisch was en volkomen origineel. Volgens Leonardo DiCaprio was ze uniek. Hij noemt haar briljant, grappig en helemaal zichzelf. Ook Steve Martin, Goldie Hawn en Ben Stiller staan op sociale media stil bij de dood van Diane Keaton. Het weer? Zwaar bewolkt en met name in het noorden kans op lichte regen of motregen. Het wordt vandaag een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 op de stoel staan. Ja zuster, nee zuster, denk aan de buren. Ja zuster, nee zuster, geen de buren. Ja zuster.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 Opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En de eerstvolgende zijn Nicole en Hugo. Zijn geen Nederlanders, maar een Vlaams zangduo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 Blij dat ik je weer vanmorgen morgen, goeie morgen. iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen, dansen. Goedemorgen, morgen, Ik ben blij. Goedemorgen, morgen, morgen. De Are you ...van de Fourajo's met zegt niet, nee, nee, nee, nee... ...en daarvoor Zwarte Riek met Mijn Swiegie... ...was een stijf zorkiesje en uh, Zwarte Riek heeft natuurlijk in Zandvoort gewoond. Zie je van Zandvoort, lokaal omhoog de badplaats Zandvoort... ...de volgende artiest is Hermanus Christian Maria Emmink... ...en zijn roepnaam is Herman, geboren in Amsterdam op 6 januari 1927... ...en overleden in Laren op 25 maart 2013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 en hij snakte naar een zoen Hij dacht als ik niet in ze zo tot morgen door Hij stond wat dichterbij en zei heel zachtjes in haar om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 is maar in die roep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 Werk gaat al maar door. Zij droog.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 Als we met die wagen pronken, lieverdereen. Iedereen zal ons benijden, lieverdereen. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk kraaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieverdereen. Wij waren met ons tweeën gelukkig en tevreden toen kwam de Bibi ons verblijden. Nu voelen wij ons leek en geven daarvan bleek door samen met de Rosroos uit te Als we met die wagen dronken, lieveling, iedereen zal ons benijden, lieveling. Als wij samen zijn aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve.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 Loop gearmd met een kater voorop. Daarachter twee konijnen met een trechter op de kop. En dan de grote snoest aan die leggen blazen ei. Wanneer je stut dan sneeuwt het op de eggmodse afdij. Ik rijk een meisje mijn koperen hand. Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de vanvaren.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 Altijd het harmonieorkest in een grote regenton Daar trekken over de heuvels en door het grote bos De stoep voor goed de bergen in van het circus Jongbos. En we praten en we zingen en we lachen, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Het lachen.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 Had. Wij hadden vonden onze is een schat. Zo blijkt het wel of ik dat kind al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben.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 Tot naar zandvoerder, zandvoerder.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 u het is niet veel Het is niet veel Het is de Namens mij in steen, dan waren alle dagen. Vol vluchten, vluchten aan de stad voor de schijn. Zonne, schijn, zonne, schijn, zonne. Dat waren de Furajo's met Ik Zie Je Elke Morgen, Elke Middag, Elke Avond. En daar horen je en Becker met Felicity, dat de rol van de stad.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 Zoveel so ja, zoveel so van je haal Geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zo wil. Met, kom dans met mij, geef je, je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw. Wanneer?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 Dan sta je op de stoep, kleijom door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg. Waar Bolly Jans zijn biertje heist En de Jubbox voor alle krijgt. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee. Op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader. Wordt het wel een keizersnee. Van een metertje op twee, Amsterdam Halla hey. Dit is ZFM.